na de Eerste Wereldoorlog, uitgesloten van de universiteit? Pff, jij denkt aan mijn maak. Ja, ook, maar het interesseert me ook. Nou, ik wil u dat wel vertellen, maar dan moeten wij er iets anders bij drinken. Jij wilt toch wel witte wijn? Graag. Geef ons een fles Chablis. Een flasche Chablis. Ja, Verstond u? Sprak ik niet Nederlands? Ja. Ja. De meesten verstaan ons. Al nou, was het omdat zij binnen de oorlog bij u of bij ons zijn geweest. Bitteschön. Eine flasche Chablis. Oh, dank hm. Voor mijn maag... ...is dit de beste medicijn. Goed. Jij kent het gedicht uh, van Borms? Van Willem Heldschot? Uh, ja. Uh. Mm. ja. Maar ik kan... Uh, ik kan me niet precies herinneren. Begint zo. Gij zijt mij vreemd geweest... ...vermetelen oude vriend... Maar dat jij Nederlands vaan, manmoedig hebt gediend, dat weet ik niettemin, zoals het eenieder ieder weet, die nu, in dit ons land, zijn brood in schaamte eet. Ik heb Eltschort goed gekend. Jij moet dat gedicht thuis nog maar eens nalezen. Hebt u Borms ook gekend? Hm, mm, mm, ja, maar Borms was veel ouder. Ik ben een studievriend van Wiesmoens, ja, als u die naam nog wat zegt, die is er ook te dood voordeeld. Maar gelukkig heeft hij bij u onderdak gekregen. Nou, van Hollander is dit moeilijk te begrijpen. ja. Ik zal het beschouwd als landverraders. Ik neem u dat niet kwalijk, maar voor mij zijn ze dat niet, al hebben ze fouten gemaakt, grote fouten. Ze hadden zich van de Duitsers verre moeten houden. Hebt u dat wel gedaan? Ja, ik heb ze nooit vertrouwd, maar toen in 1916 voor het eerst, onder de Duitsers weliswaar, maar voor het eerst de gelegenheid werd geboden op. Onderwijs in het Nederlands aan de Gentse Universiteit, toen heb ik die kans gegrepen. En daarvoor hebben ze me na de oorlog gestraft, met uitsluiting. Maar in Gent is het onderwijs toch in het Nederlands? Ja, nu. Sinds 1930. Maar wij zijn het, die daarvoor gevochten hebben. U mocht gelukkig zijn dat u in een land woont, waar het vanzelfsprekend is, dat u uw eigen taal spreekt. Bij ons was dat niet zo. We zijn vernederd op een wijze die u niet voor mogelijk zult houden. Kom hier eens zitten. Ik wil een gesprek met je hebben over mijn opvolging. Ik heb in de tijd gedacht, dat jij mij zou opvolgen, maar ik ben daaraan gaan twijfelen. Ik ben daar niet geschikt voor. Je bent daar wel geschikt voor, maar je bent niet gepromoveerd, en bovendien ben je zo onverstandig geweest om van de haar voor zijn hoofd te stoten. Heb je nu al eens over een proefschrift gedacht? Ik hoef daar niet over te denken, ik doe dat niet. Als ik iets te vertellen heb, kan ik dat ook wel zonder proefschrift. Ze zeggen wel eens dat ezels koppig zijn, maar jij weet er ook weg mee. Bovendien zou ik het ongepast vinden om eerder te promoveren dan mijn baas. Mijn baas is pas gepromoveerd toen hij 42 was. Dat waren bijzondere omstandigheden. Dat weet ik, maar dat zijn de mijne ook. Enfin... Zoals de zaken nu staan, kan ik je niet als mijn opvolger voordragen. Ik zal dus naar een ander moeten omkijken. Heb jij iemand in je hoofd? Nee. Als juffrouw Haan het maar niet wordt, als juffrouw Haan u opvolgt, ga ik weg. Ik had zelf gedacht aan balk. Wat vind je daarvan? Daar zou ik geen bezwaar tegen hebben. Een bezwaar is alleen dat Balk misschien professor zal willen worden. Balk is professorabel. Waarom is dat een bezwaar? Dan zijn we hem weer kwijt. Dan zien we wel weer verder. Daar hoeft u zich toch geen zorgen over te maken? Ik zal daarover een gesprek met hem hebben. Goedemorgen, heren. Zemani. Juist. Daar zat ik op te wachten. Dag, meneer je Alsjeblieft. Dat voor u. Is goed. goed. Geef u maar. Zij voor dat het niet goed was. Dan zou er gewoon vergissing gemaakt zijn. Hoeveel geld moet ik naar de giro opbrengen? Is er iets in mij? Dan leggen alle vogelen een ei. Ik weet niet of u daar rekeningen mee wilt houden. De meidoorn bloeit. Ha. Dag. De meidoorn bloeide ook toen. Dat is al lang geleden, al vijf jaar. Het is al genoteerd. Heb je ramen beplakt? Ja. Waarom? Dat was beter zo. Tegen de inkijk. Maar je hebt helemaal geen inkijk. Niet van mensen, maar van meeuwen. Die vliegen soms vlak langs. Dat is misschien een beetje gek... Maar ik weet niet of je wel eens een meeuwvlak langs hebt zien vliegen. Die kijken altijd opzij naar binnen en daar kan ik niet tegen. Ik heb nu eenmaal blikangst. Dat heb ik ook, hoor. Toch niet voor meeuwen? Nee, voor mensen. Maar daarom begrijp ik Frans wel. Willen jullie koffie? Wat staat er op dat papiertje? Op een gegeven ogenblik heb ik er genoeg van. Wat zou je daarmee bedoelen? En nu de kopjes nog. Zijn de kopjes schoon? Nee, de kopjes zijn niet schoon. Even de kopjes schoon wrijven. En nu nog de melk. Stuur ze het hier, hè? Ja. De schoteltjes komen zo, met het oog op het morsen. Waarom ligt dat lucifersdoosje doosje daar? Oh, dat, dat kan nu wel weg, naar jullie er zijn. Betekent het dan iets? Ja, even nog het andere kopje. Betekent dit iets? Nou ja, eigenlijk niet. Het lacht er ineens en dan weet je niet meer of het misschien geen betekenis heeft. Heb jij dat niet? Ik kan me zoiets niet herinneren. Ik zou erover moeten nadenken. Ik heb het natuurlijk zelf gedaan, maar ja, je bent niet alleen in je eentje... ...dus je weet nooit zeker wat voor bedoeling je ermee gehad kunt hebben. <lacht> het is natuurlijk een beetje gek. Dat is gek. Maar daarom dan ik niet, omdat ik het gek vind. Oh nee, nee, natuurlijk niet. En als je er nou op getrapt had? Ik heb er één keer op getrapt... En elke keer als ik me dat herinner, besef ik de breekbaarheid van mijn borstkas. Misschien is het dat. Dat zou kunnen, dan begrijp ik het beter. Mag ik met de bak? Er zal geen sigaret voor je rollen. Nee hoor, ik heb zelf ook. De commissie wil dat ik een proefschrift schrijf. Oh ja, dat hoort erbij. Het is niet genoeg dat ze hun hobby's op staatskosten mogen exploiteren. en het vuile werk door anderen laten opknappen. Ze willen ook nog eens bevestigd hebben dat het zin heeft. en dat ze tot de top van de cultuur behoren. Ja, maar misschien zijn ze dat ook wel. denk je niet. Dat pleit dan niet voor de cultuur? Nee, misschien niet. De grootste smeerlappen krijgen de beste brokken. en de zwakken worden afgemaakt. als in het oerwoud. Ik heb ook weer een stap verder in de maatschappij gedaan. Ik heb een opdracht van Shell om thuis beesten te tekenen. Ik krijg de apparatuur bij? Het wordt een hele laboratorium hier. Zo moet het ook, hè. Hoe kom je dan? Van Van Kruisbergen. Is dat eigenlijk een aardige man? Hij rookt een pijp. Dan is het een aardige man. <lacht> ik vond eigenlijk wel dat ik dat moest aannemen. Ik moet geen kans voorbij laten gaan. Natuurlijk. Wat zijn dat voor beesten? Dat weet ik nog niet. En kleine beesten? In ieder geval zullen ze wel wat met olie te maken hebben. Ja, het zullen wel infusorien zijn, denk ik. Wat van die archeologische beesten? Dat zou wel fijn zijn, want die zijn zo mooi symmetrisch. Maar daar heb je natuurlijk geen microscoop voor nodig. Het zullen wel kleine beestjes zijn. Dikke oliebeestjes. Het zijn bij ons allemaal kleine beestjes. Van de week kwam van zon binnen. Veen, kom eens hier. Moest ik zijn bureau helpen verschuiven omdat er twee luizen waren afgevallen. levende Nee, geprepareerde. Twee heel zeldzame. Ze hebben er alleen nog een paar in Utrecht, <lacht> verder nergens. Menselijk. Heb je ze gevonden? Nee. We hebben de hele grond afgezocht. Van Son met een loop en ik met het blote oog. Alle viezigheidjes opgeraapt, want zo'n luis kun je niet gemakkelijk herkennen. Prachtig. <lacht> <lacht> Hoe reageert Van Son dan? Hij fluit. Als er iets onaangenaams is, dan fluit hij altijd. Volgens mijn moeder ging ik altijd zingen toen ik nog klein was. Ja, zo heeft iedereen wat. Hoe gebeurt zoiets? Had hij soms te hard geademd? Hij stoot er geloof ik een bakje om en daar lagen ze in. En hoe is het zoeken toen gestaakt? Op een gegeven moment ben ik ermee uitgeschreven en toen moest een andere helpen. En ook niet gevonden? Nee. <laughs> een klein drama van het bureau, een klein sociaal drama. Mieters verhaal. Hm. Ja. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Hm. Hm. Je zou ons toch die tekening laten zien? Oh ja. Uh, maar willen jullie niet eerst wat drinken? De mensen durven je nooit de waarheid zeggen, hè? Zelden. Of misschien interesseert het hun gewoon niet. Dat is ook mogelijk. Zo'n Bert Bakker bijvoorbeeld... Die heeft me nou al maar aan het hoofd gezeurd om een artikel over de Nederlandse kritiek, en in het muidelslot, toen ik een beetje dronken was, heb ik dat maar beloofd, omdat ik dacht dat hij er toch niet op terug zou komen. Maar hij kwam er natuurlijk wel op terug. Dus toen heb ik eindelijk zo'n stukje geschreven, een stukje van niets werkelijk, een flotter stukje, en ik heb hem geschreven dat hij me een groot plezier zou doen het te weigeren. En nou schrijft hij me dat het net is wat hij hebben moet, en dat hij er zeer mee ingenomen is. Wat moet ik daar nou van denken? Dat hij het niet meent? Maar waarom zegt hij het dan? Dat begrijp ik ook niet. Ik zou daar geen moeite mee hebben. Ja, jij. Maar jij zou er weer helemaal niets van heen laten. En dat is ook niet de bedoeling. Ik zit er maar een beetje. Dit boek staat voortaan bij mij, want van dat onderwerp weten jullie geen van tweeën iets af. Welk boek was dat? De Vries. Dat heb ik nog gerecenseerd. Je zou toch zeggen dat het dan juist hier moest staan? Zal ik erop letten? Dan schaffen we gewoon een tweede exemplaar aan. Nee, dat kan niet. Dat kunnen we niet verdedigen tegenover de Rijksaccountant. Dan schaf ik het voor het hoofdbureau aan. Balk weet wat hij wil. Ik mag dat wel. Ja, hebt u nu al een gesprek met hem gehad? Ja, hij heeft me beloofd dat hij geen professor zal worden.